Nederland wil duidelijkheid over de oorzaak van de busramp in Zwitserland in 2012. Toen verongelukte een bus met 22 kinderen en zes volwassenen uit Nederland en België. De chauffeur liet de bus mogelijk onder invloed van antidepressiva crashen. Zwitserland wil geen bloedmonster van hem geven. Daarom onderzoekt het kabinet juridische stappen. Steeds meer Amerikaanse staten willen het nieuwe inreisverbod van president Trump aanvechten bij de federale rechter. Washington was de eerste die een procedure startte. New York, Massachusetts, Minnesota en Oregon sloten zich later aan. Hawaii heeft nog een andere procedure aangespannen. Het nieuwe inreisverbod geldt voor reizigers uit zes islamitische landen... en gaat volgende week in. Mensen uit Irak mogen de VS dan wel binnen. Dat mocht bij het vorige inreisverbod niet. Rotterdam wil de collectieve verzekering voor inwoners uitbreiden. Nu komen mensen met een laag inkomen al in aanmerking, maar het is de bedoeling dat alle inkomens mee kunnen doen... Het gaat om een verzekering waarin de eigen bijdragen voor de WMO en een groot deel van het eigen risico worden gedekt. De polis moet een brede dekking krijgen en niet veel duurder zijn dan een basisverzekering. Het weer, vandaag blijft het vrijwel overal droog, de zon schijnt zo nu en dan. En bij weinig wind wordt het maximaal 10 tot 12 graden. Ook morgen droog, af en toe zon, later op de dag mogelijk wat regen. Zondag meer bewolking, maar wel weer overwegend droog en dan wordt het zo'n 13 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de rand zat op de A2 Utrecht naar Bos langzaam rijden tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Op de A27 Amere Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven. Een kapotte vrachtauto op de A28 Amersfoort Utrecht... 6 kilometer voor de afrit Den Dolder. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Welkom terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Het eerste nummer van dit uur was van Art Blakey en de Jazz Messengers. Het komt van hun album Soul Finger uit 1965. En het heet Boos Bossa. Naast Art Blakey op drums hoorde u Lee Morgan en Freddie Hub Hubbard op trompet. Lucky Thompson op tenorsax, John Hicks op piano en Victor Sprouls op bas. Het is een van de laatste albums uh, van Art Blakey waar Lee Morgan ook op meespeelt. Hij heeft... Uh, Vele albums meegedaan. Dan weer wel, dan weer niet sinds begin jaren 50. En heeft in de jaren 60 ook zelf een uh, enorm uh, discografie opgebouwd. Lee Morgan, ik, uh, het is een van mijn favoriete trompetspelers. En hij komt vaker voorbij. Volgende artiest die ik uh, klaar heb staan is Ray Brown. Ray Brown, geboren in Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Hij begon piano te spelen op uh, de leeftijd van acht. Ehm... Um, hij wilde eigenlijk uh, op de robonen verder, maar kon dat niet betalen. En met een, uh, met een uh, positie die in het schoolorkest over was als uh, bassist... is hij met, uh, op de bassist bas overgestapt. Hij is, um, op een gegeven moment kwam hij uh, in New York aan... want hij hoorde dat daar een, uh, een, uh, een, uh, ja, een jazzscene aan het ontstaan was. Hij ontmoette daar Hank Jones. Hij had al eerder met Hank Jones gewerkt en werd door... Hank Jones met Dizzy Gillespie uh, geïntroduceerd. Die huurde op dat moment uh, uh, een nieuwe basspeler. En heeft gelijk Ray Brown aangenomen. Op een gegeven moment kwam ook Ella Fitzgerald in de band. En uh, Ray Brown en Ella Fitzgerald um, ja, die vielen voor elkaar. En die zijn getrouwd. Later zijn ze weer van elkaar gescheiden. Uh, ze hadden alle twee een uh, drukke carrière. En dat was niet, uh, niet samen te, um, te houden. Ray Brown heeft een hele lange carrière gemaakt... met vele artiesten, samengespeeld... maar ook vele albums uh, zelf gemaakt. Hij uh, uh, is uiteindelijk uh, doorgegaan tot zijn 75 ste Deed een dutje na een uh, partijtje golf... vlak voor een show in Indianapolis... en overleed in zijn slaap. U gaat luisteren naar twee nummers van hem. Het komt van het album Ray Brown The Man Complete Recordings. Het eerste nummer heet Take The A-Train... En het tweede nummer heet Little Toe. Take the en Little Toe. volgende artiest is Beaver Harris. William Godfrey, Beaver Harris. Een Amerikaanse jazzdrummer die uh, bekend staat om zijn vele uh, samenwerking... uitgebreide samenwerking met Archie Shepp. U gaat luisteren naar een uh, nummer dat heet Boogie On Down. Het komt van het album Beaver Harris en de 360 Degree Experience 7. Eigen ensemble van Beaver Harris met vele grote artiesten. Sajan detail? Beaver Harris is een van de artiesten die eigenlijk op late leeftijd is begonnen met, uh, met uh, muziek maken. Hij was eigenlijk pas 33 toen hij begon op te treden. In tegenstelling tot alle grote artiesten die al op uh, hele jonge leeftijd uh, muziek leerden maken, spelen en uh, al vroeg begonnen met optreden. Nogmaals Beaver Harris met Boogie On Down. Beaver Harris met Boogie on Down. Helaas is dit nummer zo lang, 12 minuten... dat ik het niet helemaal kan draaien... want dan hou ik te weinig tijd over voor de andere artiesten die klaarstaan. We gaan verder met um, uh, Just at the Philharmonic. Een uh, concertserie door de Amerikaanse producer... Norman Granz bij elkaar gebracht. Ik ga ondertussen eventjes de introductie van Norman Granz zelf uh, opstarten... Moet u daar alvast uh, op de achtergrond uh, naar luisteren. Het is een uh, concert uit 1946 en uh, de grote artiesten zijn onder andere Charlie Parker, hey, it's Coleman it's Hawkins en Lester Young. En ze spellen een it's nummer it's I found a new baby. Nou, de final Hamptons band, Irving Ashton. And there's a surprise for tonight, someone we didn't advertise, on drums, leading his own band now at the in, Buddy Rich. <laughs> on the alpha saxophones, Charlie Parker and Louis Smith. If you hear that in the applause, Willie Smith on the other alto. Yeah. On trumpet for his first appearance here in over three years, the Esquire Award winner, Buck Clayton. This is it, the two greatest tennis saxophones in the world, Coleman Hawkins and Lester Young. Jazz at de Philharmonic met vele grote artiesten... en wat een indrukwekkende solo van Buddy Rich zat daarin. Ik ga even gauw verder, want ik heb nog een paar hele mooie nummers. Onder andere van Henk Mobley, de Amerikaanse tenor-saxofonist. Hij heeft een album gemaakt in 1967, dat heet High Voltage. 1967 schijnt een bijzonder jaar te zijn voor Blue Note, het jazzlabel... omdat er vele grote albums zijn gemaakt. Nou wil dat uh, 1967 ook mijn uh, geboortejaar is... en heb ik besloten om mijn volgende uitzending van over twee weken... Uh, geheel te wijden aan 1967. Dus dit is een mooie introductie. En inderdaad, ik ben nog vele mooie andere albums tegengekomen... in de voorbereiding voor die uitzending. Maar nu gaat u alvast luisteren naar Henk Mobley op uh, de Noorsax... Jack, Jackie McLean op Sax, Blue Mitchell op trompet... John Hicks op piano... Die kwamen we net ook tegen bij Art Blakey. Bobby Crenshaw op dubbel en Billy Higgins op drum. Eerst high voltage en daarna no more goodbyes. Naar Hank Mobley met High Voltage, een uh, heel mooi album. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En dan uh, is dat nummer voor de groep Black Note. Het is een groep opgericht door Mark Shelby. En onder andere Mark Shelby op bas, Billy Jones de derde op drums. Uh, Elizabeth Brown op uh, uh, vocals. Um, en Gilbert Casta Castellanos op trompet. U gaat luisteren naar um, deze groep, het laatste nummer van vandaag. Het album heet L.A. Underground, uh, het is uit 1994. En het nummer heet Elizabeth Brown. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Graag tot over twee weken met ons thema 1967.